7 uur. Door albegens met het NOS-journaal. De overheid trekt tientallen miljoenen euro's uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer en de bouwsector... moet er binnen 10 jaar ruim 4000 vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen. Bouwers krijgen bijvoorbeeld alleen nog opdrachten vanuit de overheid... als ze werken met schonere machines. Zo'n 1500 tolken en vertalers staken vanaf vandaag uit ontevredenheid over hun vergoeding... Ze nemen voorlopig geen werk meer aan voor de politie, justitie en de emigratie- en naturalisatiedienst. Zo willen ze de rechtspraak en de asielbranche stilleggen. De Filipijnse vulkaan Taal is uitgebarsten. Er stroomt gloeiend hete lava over de berg. Zijn er zijn nog geen berichten over schade of gewonden. Sinds gisteren speelde de vulkaan al as... Daarom zijn zo'n 8000 mensen geëvacueerd. Meer dan 240 vluchten van en naar de Filipijnse hoofdstad Manila zijn geannuleerd. Mogelijk moeten nog veel meer mensen hun huis uit. Paus Franciscus moet de regels rond het celibaat niet versoepelen. Die oproep doet zijn voorganger, Paus Benedictus. Vanwege het priestertekort in het Amazonegebied... overweegt Franciscus om oudere, getrouwde mannen toe te staan om priester te worden. Maar dat is tegen het zere been van conservatieve katholieken... De oproep van Benedictus is opvallend. Toen hij in 2013 aftrad, beloofde hij zich niet te bemoeien met het beleid van zijn opvolger. Nederlanders drinken minder koffie, maar geven wel meer geld daaraan uit. Sinds 2005 is de koffieconsumptie met zo'n 8% gedaald, maar er wordt wel 20% meer aan uitgegeven. Volgens deskundigen kopen mensen meer kwaliteitskoffie voor thuis. en Ook steeg de gemiddelde prijs van een kopje koffie op het terras. Het weer, vandaag wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt zo'n 8 graden. En er waait een matige wind vanuit het zuiden. Vanavond neemt de wind toe. Komende nacht gaat het regenen. Morgen de hele dag buien en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord 4 kilometer file. A44 Den Haag-Amsterdam tussen Noordwijk en Afrit Noordwijkerhout 3 kilometer. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij industrietrein boekelen 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Walking the street Tell you that she came in the year of the cat.